De Nederlandse Patiëntenconsumentenfederatie wil dat het bestuur van het VU-medisch centrum in Amsterdam opstapt. Volgens de NPCF is de situatie in het ziekenhuis zo gevaarlijk dat de Raad van Bestuur zijn conclusies moet trekken. De inspectie voor volksgezondheid heeft het VUMC onder verscherpt toezicht gesteld. De patiëntenorganisatie vindt dat onvoldoende. In het Radio 1journaal zei voorzitter Wind dat patiënten niet langer aan het ziekenhuis kunnen worden toevertrouwd. Een van de redenen voor de ondertoezichtstelling is geruzie en slechte communicatie tussen artsen op de chirurgieafdeling. Het VUMC heeft, na aanleiding van het verscherpte toezicht, besloten voorlopig geen longoperaties meer te doen. Het Amsterdamse ziekenhuis wil de inspectie daarmee de ruimte geven onderzoek te doen. De Immigratie- en Naturalisatiedienst komt de Iraakse asielzoekers... die protesteren bij het kantoor in Zwolle niet tegemoet. Twee gesprekken hebben niets opgeleverd. Volgens de IND is Irak veilig genoeg voor terugkeer. De demonstranten zijn het daar niet mee eens. Ze hebben aangekondigd dat ze voor het kantoor blijven bivakeren. De uitgeprocedeerde asielzoekers sloegen gisteren hun kamp op in Zwolle. En inmiddels hebben zich zo'n 50 demonstranten bij het kantoor verzameld. De Algemene Rekenkamer gaat onderzoeken wat het kost als Nederland uit het JSF-project stapt. Vorige maand zei een Kamermeerderheid dat Nederland met de JSF moet stoppen. Minister Hille vroeg de Rekenkamer daarop de kosten daarvan op een rij te zetten. En dat gaat de Rekenkamer nu doen. Naar verwachting is het onderzoek klaar op 25 oktober. De Kamermeerderheid vindt dat het project te weinig oplevert en dat het te duur is. Nederland werkt al sinds 2002 mee aan de ontwikkeling van de JSF als mogelijke opvolger van de F-16. Het weer, vanavond in het noorden en oosten een bui. Het koelt vannacht af tot een graad of 14. Morgen een afwisseling van zon en wolken. En vooral in het noorden kan een bui vallen. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. ANEB-verkeersinformatie. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven staat nu nog de enige vide. Tussen Weert-Noord en Marhezen, 4 kilometer. Er is daar een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht.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 Dit is Radio 1. De NTR. Goedenavond en welkom. Vanaf vrijdag in koninklijk Theater Carré. Jap Jum, circus van de Nacht. Waarin onze gasten de rol speelt van Tos. Netjes gezegd de zakelijk leidster. Iets bargoenser gezegd, de hoeren madame van het beroemdste bordeel ter wereld. Waar de toon werd gezet door glamour girls en gangsters. Hier is Nelly Vrijdaan. Uw presentator is Jelly Brouwer. Je bent er wel eens geweest, geloof ik, hè, in Jabjum. Jum? Ja, ja, één keer ben ik met iemand meegeweest, zal ze de naam niet noemen. Want? Eh, nou, niet? Dat, nee, dat doe ik niet. Dat, dat, als ik, dat, als ik uh, daar toestemming voor zou hebben, zou ik dat doen. Maar ik heb hem ook niet meer gesproken de laatste tijd, dus nee. Was het een geliefde van je? Nee, maar niet. Gewoon mm. En Die zegt ga je mee. En ik ben dus meegegaan, want ik ben natuurlijk bloednieuwsgierig geweest. Of nog steeds. naar nou, dat soort dingen. Dus toen heb ik daar leuk aan de bar gezeten. Toen ging hij op een gegeven moment naar boven met iemand. Die, en die iemand, dat meisje, zei dus van... Zij moet ook mee, wijzend op mij... En toen heb ik toch maar gezegd van dat ik dat niet deed... en dat ik zou wel zo wachten aan de baar. Zo nieuwsgierig was nee, je nou ook weer Zo dicht wil je er niet bij komen. Nee. Je hebt een blauwe plek, hè? Op je... ja, ja, ja, ik ben voortdurend duizelig de laatste tijd. En dat komt waarschijnlijk omdat ik wat over vermoeid ben. Tenminste, dat denkt de dokter. En uh, mijn, mijn schouder zit helemaal vast en mijn nek zit vast. Dus... Gek, hè? Ja, nou, ik vind het niet zo gek. Ik ben gewoon he heel hard aan het werk en... Uh, en de jongste niet meer, nee. als dat heet. Hoe oud ik alweer? 76. En dan staat ze in een musical genoemd ja. Jap Jum. Ook dat nog. Tussen allemaal twintigers, dertigers. Die ja. het Russisch staatscircus doet mee. Ja. Dansmuziek. Ja. ja, het is wel heel leuk. Ik heb werkelijk... Ik bedoel, als dit dan mijn laatste productie zou zijn... dan is dit toch... De leukste groep waar ik de laatste jaren mee gewerkt heb. Ja, mee je Echt, zulke leuke mensen allemaal. Hele goede sfeer, veel leuke grappen, uh, vrolijk. En dat is wel eens anders, hè? Ja, dat is ook wel eens anders. Maar ik vind dit echt, ze zijn zo lief en aardig allemaal. En uh, je zegt, als dit dan mijn laatste productie zou zijn... hou je daar rekening mee? Ja, ik vind 76 wel, wel laat genoeg om het uh, op te houden. Want kijk, vroeger dan, dan leerde je je tekst gewoon. Nu moet ik echt blokken. Ja, ja. En uh, dan gaat het wel op een gegeven moment, maar dat is toch echt heel hard werken. En elke dag optreden, en dat voor maanden lang. Ja, tot en met wanneer is het te zien? Dus tot en met eind februari sowieso, maar ik geloof dat er ook nog verlenging in mogelijk is. Natuurlijk. Hè? Uh, <laughs> dus ja, het en, is een heleboel. Première volgende week, uh, ja. in Carré. Ter ere van het 150 jaar bestaan ook van Carré. Precies. Dus het is heel feestelijk. We beginnen de 22e en de 29e is de première. Een dus... Henk van der Meijde-productie met ja. alle toeters en bellen. Het is waanzinnig vakkundig gemaakt. En nou, Jan Aarnsen tekent voor uh, de Wij kostuums... noemen hem Coco. Coco. <laughs> <laughs> Coco Aarnsen tekent voor het uh, uh, uh, decor ja, en de kostuums. Die heeft echt... Alles uit de kast getrokken. Ja, echt alles. Ja. En uh, nou, Richard Groenendijk, de cabaretier, ja. is de, uh, de barman. Ja. De homoseksuele barman, die je ja. natuurlijk ook altijd vindt. Op wie is jouw personage eigenlijk gebaseerd? Ik heb geen idee. Ik denk de vrouw van Theo. Ja. Die, die ken ik namelijk niet, maar... Die, die schijnt wel altijd voor die meisjes gezorgd te hebben. Het is ook deze Tos die ik dan speel. Dat is ook iemand die zich pald, die, die klaar staat voor de meiden. Ja, ja, Zijn mijn meiden, zegt ze iedere keer. En krenkt ze een haar, dan weet ik je te vinden. Dus zij staat echt voor die meiden klaar. Zo'n vrouw. En dat uh, Henk van der Meijden vertelde ons dat was de eerste vrouw van uh, Theo Heut. Oh, oh, nou. De, uh, uh, de, de oprichter van uh, Jap Jum, het beroemdste uh, bordeel van de wereld, geloof ja. ik zo ongeveer. Goed, we gaan het er zo over hebben. Nog even naar het nieuws, want uh, nou, voorpagina, uh, ja, alles en iedereen heeft het natuurlijk over, nog drie weken te gaan. En dan is het zover, de verkiezingen. Uh, gevecht om de linkse kie kiezer. Drie weken voor de verkiezingen weet ongeveer de helft van de Amsterdammers nog niet wat ze gaan stemmen. Vooral op links kan de campagne nog nee. voor grote verschuivingen zorgen. En Jij zei net van. Ja, ik zei ook net, ik, ik heb de indruk, ik heb dat wel vaker meegemaakt. Ik vind dat in Amsterdam altijd wel, dat er eigenlijk pas tegen het einde, tegen de laatste dag aan dat je kan stemmen, dat iedereen plotseling toch een keus maakt. Maar daarvoor is er altijd enorme twijfel. Weet jij het al? Nee, ik weet het zelf ook nog niet. Ik bedoel, denk ik aan de SP, en dan denk ik, ja, misschien toch niet. PvdA vind ik op dit moment toch niet. Ook, ook mijn grote liefde niet. Nou, hoe moet je dan nog. Ik ben geen D66'er. Ik ben zeker geen VVD'er. Ja, nou, dat wordt dus... Uh, kijk, ik, ik moet ook zelf afwachten wat ik uiteindelijk sta te doen in dat hokje. En je was natuurlijk altijd heel trouw aan de P van de A, Tot en met wanneer eigenlijk? Nou, tot en met... Uh, hoe lang is het geleden? Ik het zeg natuurlijk, voor de mensen die het niet weten... je was altijd in de rode haan, ja. Nelly Vrijda... Ik heb de rode Haan heel lang gedaan. Ik heb natuurlijk met Jaap van der Meer altijd het op Roer kraait gedaan. Precies. Ik heb veel van die liedjes gezongen, veel politieke liedjes. Jarenlang relatie met Annemarie Grewel, vooraanstaand uh, PvdA-politica. En uh, ja, nee, ik was wel altijd PvdA, maar ik vind PvdA spreekt mij niet meer zo aan. En ik weet ook niet precies waar het aan ligt, maar ik vind het ook een beetje gezapig op de een of andere manier. En je weet ook niet een moment aan te wijzen waarop dat begon... dat je dacht, nou wil ik er eigenlijk gewoon niks meer mee te maken. Nou ja, dat is of is het dus niet inmiddels zo sterk? Ja, een jaar of vier geleden of zo. Of drie geleden, vier. Hoe lang is het dan geleden? Want we hebben toen uit onvrede met de PvdA... Red Amsterdam opgericht voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dat was in 2010. Toen waren die verkiezingen. 2009 heb je dat toen opgericht, ja. die partij. Ja. Amsterdam-Red. Of ja. Red Amsterdam. Red Amsterdam, ja. ja. En dat was echt uit onvrede met de PvdA. En ik kan niet zeggen dat ik daar nou veel verandering in zie. Terwijl dat je dat een doet. jaar in de raad hebt gezeten. Ja, maar ik bedoel, bij die PvdA zie ik niet Jaja. veel verandering. Ik vond die raad hartstikke leuk om te doen. Echt... Uh... Ja, dat was toen heel verrassend, want uh, je ja. werd met heel veel voorkeurstemmen ja, ja. uh, uitgekozen. Ja. Uh, nummer één op de lijst was zwaar teleurgesteld. Ja, want uh, uh, Nelly Vrijda, die was daar plotseling. En, ja. en toen is er een soort compromis uitgekomen dat jij dan een jaar nou, toen lang heb dat ik zou gezegd, doen. Dan moeten we het maar om de beurt doen, een, een jaar of zo. Of zo, en dat werd dus ook echt een jaar. Dat werd een jaar. Ja, ik vond wel dat ik maar mijn woord moest houden, toch? Ja, en toen? Ik bedoel, dat, eh, nee, het ja, is het om... langzamerhand bij mij ook verwaterd. Want toen ging ik natuurlijk weer spelen en zo. Nou. En ik heb weinig contact meer met de partij. Mm. En hou je het nog wel in de gaten? Wel, ik hoor nog wel eens wat van ze. Dus... En heeft het iets uitgericht? Die, ja, ja, het is ja, één zetel. kleinschalig maar... in de gemeente wel. Ik bedoel, zoals met, het gedoe met die opstappen, die heb ik nog. Die opstappen moet je even uitleggen. Woordien, is dan is dat Absalom. busje wat dan over de grachtengordel reed, de Prinsengracht. En dan kon je onderweg opstappen, kon je onder, kon onderweg aanhouden... en dan kon je erin opstappen. Nou, die werd ook de opstapper genoemd en dat deed het goed. En het was, dat was toen uh, liep het gevaar dat het opgeven zou worden. Toen hebben we toch nog geld losgekregen. Maar dat is... Ja, toen was ik er niet meer. Is toch een beetje in het slop geraakt... En uh, ja, nu rijdt er geloof ik één busje. ja, dat zet natuurlijk <lacht> geen zout aan de dijk. En dat is echt niet iets waar, waarvan de bewoners van het centrum... dus zeggen, Hip hip hoe de opstappen rijdt. Nee. Want je moet natuurlijk wel één keer in de twintig minuten kunnen opstappen. En de noord zuidlijn dat was natuurlijk eigenlijk het belangrijkste strijdpunt. Hè, dat waar was het belangrijkste je... strijdpunt. Dat vind ik nog steeds dat we daar gelijk in hadden. Want het is ontiegelijk veel geld geweest wat er de grond in is gegaan. En natuurlijk is het prachtig als het af is. Maar laten we eerlijk zijn, we hadden de Oostlijn... en daar had je, ik weet niet wat, allemaal op kunnen aansluiten. En met en die je, opstapper was je gewoon... Toen was door, door Amsterdam heen gemoet. Ja. En met die opstapper kun je toch al in het centrum. Ja. Maar ja, goed. Goed. Um, nou, Je weet nog niet wat je gaat stemmen in elk geval over drie nee. weken. Dat is duidelijk. Uh, luisteraars kunnen zich melden, kunt vragen stellen, opmerkingen plaatsen. Uh, uh, misschien bent u al naar Jap -Jum geweest in Haarlem, zou kunnen. Daar waren de try-out voorstellingen. Meld het ons, ga naar onze website uh, uh, radiokunstof.nl of meld u via Twitter, hashtag Kunststof. Goed, voor de mensen die later zijn ingeschakeld. Nelly Vrijda is vandaag uh, onze gast. Ze werd nog opgeleid door Wim Kan. Heel ja, dat is echt waar, dat is eigenlijk mijn toneelschool geweest, hè? Mijn ja, filletje is gewoon afgegooid wegens gebrek aan talent en gebrek aan fantasie. Dat vond ik echt erg. Dit komt in ieder interview weer terug. Dat is ieder, ieder jaar komt dat terug, ja. of, of welk, welke krant dan ook. En wat is dat? Dan ben je 76 en je voelt inderdaad toch zelf ook dan weer de behoefte om te zeggen wegens gebrek aan talent en fantasie. Ja, dat is raar. Ja, maar dat komt omdat die fantasie, dat vond ik echt heel erg gebrek aan talent, dacht ik, nou ja, dat ja. zal dan wel. Maar, maar <laughs> fantasie, je vond ja. jezelf zo'n fantasierijk kind? Nou, niet, niet speciaal, maar ik vond het een beetje raar... omdat ik geen fantasie zou hebben, zeg. Wat een onzin. En dan soms wordt er ook nog bij gemeld wegens asociaal, asociaal gedrag. gedrag. Ja, ook, was er ook bij. Hoezo, wat dan? Wat... Brutaal. Oh, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Ja, nee, ik bedoel, ik was een ontzettende flap uit nog. Daar is niet veel in veranderd. Maar, eh... Uh, je zou dus eigenlijk kunnen zeggen dat dit achteraf een aanbeveling is geweest. Ja, dat weet je niet. Je nee, weet maar... waar ik gezeten had als ik een stilgesloten meisje was geweest. <laughs> goed, Wim Kan was daar toen de reddende engel. Die nam jou onder zijn hoede en uh, zo uh, werd ja. de Nelly vrijde die zij nu is. Er kwam ja. nog wel het een en ander. Uh, andere mensen kwamen er ook nog bij kijken, maar goed. Bij het grote publiek uiteraard bekend als, uh, als uh, Ma Flodder. Ja. Maar je hebt zoveel meer gedaan. Uh, daar hebben we het misschien ook nog over in het komende uur. Maar nu dus, 77, uh, 76 jaar en uh, in Jap Jum, musicalproductie. Ja, ja. Henk van der Meijden, losjes gebaseerd op de biografie van Theo Heuft. Eigenaar van uh, dat wereldberoemde uh, Bordeel. En uh, jij speelt uh, Tos, de hoerenmadam. Heb, heb jij echte madame gekend eigenlijk? Want je bent wel een, een horecaganger. Nee, ik heb geen echte madame gekend. Ik kende een paar hoeren ooit van de Achterburgwal en de voor, Ouderzijds Voorburgwal. Maar... Had je daar gesprekken mee? Bedoel ja, soms. Ik heb daar een tijdje gebeurd, gewoond in de buurt. Dus dan. En het waren best leuke, toffe meiden wel. Maar ik weet er eigenlijk heel weinig van. Hm. Behalve wat je dan hoorde... En toen uh, Henk van der Meijden jou uitnodigde om aan deze productie mee te gaan doen. Ja, dat was je gelijk een al een Nou, het is eigenlijk heel grappig. Een paar jaar geleden liep hij over de brug bij de Prinsengracht en de Spiegelgracht. En ik was op weg naar de bus. Ik had een voorstelling toen, wij van het Graam geloof ik. En toen kwam ik Henk tegen en die zei ik uh, ga een maken van Jab Jum... En ik had haast, dus ik riep, oh leuk, heb je een madame nodig? En ik liep dus door. Ja. En ja, verder nooit meer aan gedacht, tot een anderhalf jaar of twee jaar later dat hij opbelde. En dat hij zei, het is zover. Nou, wat is dan zover? Nou, ik ga hem gaan maken van Jab En of ik de madame maar wilde <lacht> spelen, toen dacht ik, nou ja, waarom ook eigenlijk niet? Je had zien niet Ik vond het wel een leuk idee, ja. En uh, nu was er sprake van dat het eigenlijk vorig jaar allemaal al zo ver zou zijn. Dat had ik prettiger gevonden, want daar had ik ook helemaal op gerekend. Want ik zou, daarna zou ik uh, op wereldreis gaan. Dat we zeggen, ik zou naar Okinawa gaan met mijn kinderen. Japan, hè? Daar woont je oudste ja, zoon, Okinawa. geloof ik? Ja, Ja, en die heeft een kleinkind nu. Nou, dat, ja, dat wil je hij heeft zien. een kleinkind? Ja. Jij bent overgrootmoeder. Acht, jij bent overgrootmoeder. Hij is al drie. En ik dacht, ja, dat moet ik toch zien... Want ik had een keer oeverloos zitten janken toen ik hem met Skype had gezien. En toen dacht ik, ja, dat is omdat ik hem niet kan aanraken. Oh. Dus ik moet er naartoe. Je hebt hem dus nog ik... nooit gezien? Mijn zoon wel. Maar ja, nee, kind... maar je... ja, maar je... Ik ben dus twee weken gegaan voordat ik begon aan Japjum. Dat kost een godsvermogen, maar ik dacht, ik doe het maar. Ja. En? Ja, dat was natuurlijk fantastisch. Hij is drie jaar oud. Dus ik... ik had hem alleen maar gezien als zo'n babytje, dus ja... En is het een, uh, wat is het, een, een, een, een halve Japan, Japanner natuurlijk, ja. nou ja, natuurlijk, nou ja, Natuurlijk. Nou ja, ik bedoel, uh, mijn zoon is getrouwd met een Japanse vrouw. Daar heeft hij twee kinderen bij. Dat kind is dan weer getrouwd met een Japans meisje. Dus, nou, dat is wel ja, drie kwart, vier, bijna vier kwart Japans. Ik vind dit trouwens wel een waanzinnig beeld dat ik nu voor me zie. Nelly Vrijda met een klein Japannetje in haar, ja, ja. haar achterkleinkind. Ja, krankzinnig, hè? Ja. Ja, het is leuk. Ik krijg zo af en toe ook foto's. Dat is echt leuk. Maar als je dit nu zo beschrijft, dan denk ik... Hou op, ga gewoon lekker... Uh... Ja, dat is ook zo. Dat wou ik ook. Ik dacht, nou, vorig jaar dan doen we dat nog even. En dan ga ik daarna lekker reizen. En toen, omdat ik ging verhuizen... Liep het aan, toen, toen, toen ineens ging, ging, ging dat niet door. En toen ging ik verhuizen. En toen dat achter de rug was... Toen was het doorgeschoven naar nu... En dus. En ik had niet uh, gezegd ja, maar dan doe ik het niet meer. Dus ja. Dus toen ja, zat ik een beetje in het schip. <laughs> en dat zit ik nu nog. <laughs> ik moet je zeggen, toen ik bij de uh, try-out was in Haarlem, dacht ik het zelfs ook een beetje te zien. Op het moment dat je het applaus haalde, dat jij daar zo'n beetje verwilderd om je heen stond. Kijk, van waar ben ik in verzeild geraakt? Ja. Klopt dat? Een beetje wel, maar ja, dat is ook omdat ik op dat moment dan niet weet wanneer, waar, wat en hoe. Dat is soms <laughs> bedoel je wanneer, ja. waar, wat en hoe. Als je applaus nou, moet halen. Nou ja, dat was ook <laughs> nog niet geregeld, het applaus. Alles moet altijd gezet worden. <laughs> en het verandert ook nog steeds. Hè? Want We spraken Richard Groenendijk nog, de oh. cabaretier. En die zegt dat het verandert, iedere dag is er dat is weer. Verschrikkelijk, een... ja. Nou, maar, dat is ook dat, maar daar merk ik ook aan dat ik een stuk oud ben geworden. Ik ben niet zo soepel meer. Iemand, ik, bedoel, ik kan me voorstellen dat ik jaren geleden... nou, dan is dat applaus veranderd. Nou, dat weet ik dan wel, dat doe ik dan. Ja. Maar nu is het zo, wat is er nou... Wat ook, oh, god, oh ja, wat moet ik nou ook weer? Vergeet ook alles. Dus ja, nee, het is wel beter, was beter geweest dan het vorig jaar geweest was. En speel je er niet ook een beetje mee? Nee, op dit moment niet. Nee? Nee, nee, ik bedoel, daar moet je niet aan denken dat je dat doet met een volle zaal, zeg. Nee, nee, doet. maar ik bedoel van dat je, want dat zei Richard ook, dat jij dan van ja, maar moet dat nou en he, is er nou alweer wat veranderd? Dat, dat het ook, uh, nou ja. Nee, dat is Richard. Dat komt dan voor zijn rekening, nee. Ik speel dat niet. Ik vind dat echt ingewikkeld: dat het iedere keer verandert. En um, daarmee is het dus gewoon een zware bevalling voor je. Nou ja, wat je ook is net zwaar, al zei, ja. van uh, uh, oververmoeid, een, een blauwe plek want je valt om. Is dat het dan wel waard? Is het niet nee, ik beetje... niet, maar ik had het moeilijk zeggen: ik loop weg. Ja, dat had gekund. Medisch gezien had ik nu kunnen zeggen: ik mag niet meer van de dokter. Ja, dat vind ik dan ook. Zinklullig. Uh, uh, de dokter heeft gezegd: beter niet meer doorgaan, Nelly. Maar die had iets van: ja, moet je horen. Dat is. Uh, Waar ben je ook eigenlijk mee bezig? Ja, ja inderdaad. Is er een ander eigenlijk? Dat heb je toch altijd bij Jozef Ik weet het niet. Ja, die zou er moeten zijn. Maar die heb jij nog niet ontmoet? Nou, ik weet niet. Ik, ik, ik kan me wel een paar mensen voorstellen... die erin zitten die dat zouden kunnen, maar... Het is mij niet verteld. En vandaag zou er een fysiotherapeut komen. Zullen we even een oproep doen? <laughs> Marco, <laughs> Marco, waar ben je? <laughs> Want er moet wat gebeuren. Deze vrouw is zwaar geblesseerd. Ja, nee, maar ik denk dat ik het verkeerd begrepen heb. De, de afspraak of zo, dat ja. hij nu in carré zit of zo. Ik weet het niet. Laten we even luisteren, want uh, zoals gezegd, een, een echte musical. Een Henk van de Meiden productie. En uh, dat klinkt ongeveer zo, de trailer: Jum, het circus van de nacht. De heftige liefde tussen de Jum Diva en de topcrimineel. The Girls. The Glamour. De Gangsters. Met sensuele circusacts in de sfeer van Moulin Rouge. Jabjum, het circus van de nacht. Ja, zo klinkt dat dan. Uh, ja. De trailer. Laten we het even over Jabjum nog hebben. Want ik, ja, hoeveel de, ik heb de biografie van Theo Heuf niet gelezen. Goal, maar wat ik bijvoorbeeld niet wist. Dat zit ook in de voorstelling. Uh, die champagneflessen. Dan had je uh, met een gouden ja, label. Ge en, uh, ge geestig. Vertel he? het even. Nou ja, ik geloof goud, zilver en diamant ja, of zo. Ja. Of zilvergoud diamant oplopend in prijs. Maar ik heb begrepen dat het allemaal dezelfde champagne was, alleen met een ander etiket. Dus pure oplichterij, als je het bijvraagt. En dat betaalden die, die mannen betaalde dan? Die mannen honderden guldens voor. 550 dan, voor diamant per Ja, vruis. nou kun je nagaan als je drie fles hebt. Nou, dat is uh, ongelooflijk. 16,500. Ja, ja en in Theo een paar huw, uurtjes. Die, die schijnt dan wel altijd gewoon eerlijk erover te zijn geweest... dat die flessen inkoopprijs, dus zowel diamant, goud als zilver, 7 euro. Is dat zo? Ja. Oh, dat weet ik niet eens. 7 euro, dat is wel heel weinig. En daar is die altijd eerlijk over geweest. Oh, wat krankzinnig. Ja. Verwacht je toch dat het Domperion is of zoiets ja, dergelijks? Ja, precies, maar nee hoor. Nee, oh, wat <laughs> Dat wist ik niet. Maar wat vind je er eigenlijk van dat er... Uh, want het, ik bedoel, hoe je het ook went of keert... Het, het was natuurlijk een chique zaak... maar het blijft natuurlijk gewoon een bordeel. Ja. ja. Uh, en, en dat daar zo'n uh, lekker, vet, romantisch verhaal van nou wordt Nou ja, gemaakt. dat is dus wat je kan zeggen van, moet dat nou? Uh, ja, ach, het is een romantisch verhaal en het laat dat dan maar... maar ik zou dus ook nooit, uh, als ik in die situatie zou zitten... Ja, misschien, dat weet ik niet. Als ik erbij zou horen, dan zou ik dat misschien heel gewoon vinden. Want het was wel zo dat die meiden zelf mochten beslissen wat ze deden. Het, is niet, het was niet zo'n zo dwangtoestand. Want dat vind ik echt heel eng. Geen vrouwenhandel? Ja, nee. Hm. Ik weet wel dat ik eens een paar keer meisjes heb gesproken... Toen ik vroeger heel jong nog was, Schelte maar kwam. En er kwamen een paar van die meisjes daar ook wel eens. het café. En die zeiden dan gewoon: van ja, nee, maar ik, doe, ik regel het allemaal zelf en ik mag doen wat ik wil. En toen dacht ik: ja, nou ja, goed. Dus als, als je daar zelf geen problemen mee hebt. Prima. Ik was er veel te preuts voor. Ik zou er moet, niet aan moeten denken. <lacht> nee. Maar ja, nogmaals. Hoe ervaarde je trouwens afgelopen zaterdag dat op het moment dat jij opkomt... het, uh, het publiek spontaan begint te applaudisseren? Ja, ongelooflijk. Ik ongelooflijk. heb de neiging om achter je te kijken voor wie is dit bedoeld. Nee, dat meen je niet. Dat meen meen niet serieus, ja. Dat geloof ja. ik niet. Ja, dat is zo. Nee, maar we hebben te maken met Nelly Vrijda, Ja, icon, maar ja, dat, toch? Zegt mij, dat zegt mij zo weinig. Ik bedoel... Nelly Vrijda, zegt Nelly Vrijda weinig? Ja, ik, ik bedoel, ja... Ik kom op en ik krijg een applaus. Ja, dat is, dat is echt, echt een neiging om van wat, wat? Ja. Nou, ik weet het nu en ik vind het natuurlijk hartstikke leuk. Maar die eerste keer dacht ik, wat krijgen we nou? Dat is ja. toch gek, hè? Dat... Ja. Het is natuurlijk heel erg leuk. Maar ja, je moet er een, heel, een heleboel waarmaken. En daar krijgt ze dan weer Spaans benauwd okay. van Oké, ik zenuwachtig heel zenuwachtig daarvan. <laughs> Hoe is het om met al die jonge mensen te werken? Is dat heel prettig of zou je het fijn... Ik bedoel, je hebt ook nog niet zo heel lang geleden toneelproducties gedaan... waar het wat gemelleerd ja, was. Ja, zoals wij vertraden ja. Nou, ik vind dit top. Die, die meiden en die jongens, dat is echt zo leuk en aardig. En lief en geweldig en vrolijk. Ik vind het echt een hele leuke groep. Daar ben ik ook blij mee, want als we straks op toneel moeten... Dan moeten we die bus in en bus uit. En dat, als dat niet gezellig is, nou, dan berg je dan maar. Richard Groenendijk vertelde dat je ook een echte gangmaker bent in de groep. En uh, ze heeft zoveel meer gedaan dan Vlodder, vertelt hij ons. Ze heeft Wim Kam, Beppi Noor, Sonneveld nog gekend. Uh, en hij zegt ook dat, uh, dat uh, hij zeer gesteld is op jouw adviezen aan hem. Ze zegt natuurlijk rechtuit wat ze van je spel vindt. Ik heb nogal eens de neiging om een paar grappen op elkaar te stapelen. Dat zou ik niet doen, zegt ze dan. En daar heeft ze een hele goede kijk op. Too much, zegt ze dan. Ja, ja dat vind ik ook. Ja, hij gauw dat hij te veel en ook dat hij te lang doorgaat. Dat ik denk, ja, stapelen kunnen we allemaal nu niet meer... En stel je graag als leermeester op, vind je dat leuk? Nou, nee, niet speciaal, maar ik, ik vind wel iemand die ik aardig vind... en die ik bewonder om wat hij kan... daar ga ik wel naartoe en dan zeg ik, moet je niet doen, het, het, het maakt het stuk. Is er veel veranderd eigenlijk? Als, je nou, bedoel, als hij die namen noemt, Wim Kan, Sonneveld, Beppi Nooi... als jij die namen hoort... Toon Hermans, dit, te vergeten. Toon Hermans, ja... Toen Hermans heb ik nog mee in het hooi gelegen. Mee in het hooi gelegen? Onder het controlerend toeziend oog van zijn vrouw en mijn ex-echtgenoot. Nou, dat was heel moeilijk. Nico vrijdag. <laughs> nee, echt? Ja. dat was een film die hij maakte. <lacht> Moutarde in zon aan zee, een vreselijk slechte film. En dan moest ik als Frans meisje of zoiets... moest ik een wilde nou, vrije rij met hem beginnen in het hooi. <lacht> dus dan moesten we heel erg hitsig bezig zijn... Nou, dan zat Rietje zat zo te kijken. En mijn echtgenoot zat zo te kijken. Nou, was echt. Uh, kon je echt je gang gaan? Nee, dus. En hoe was dat? Ik bedoel, hoe was het met hem? Met. met uh, ja, Toon. met Toon Herman. Ja, Zag je het tegenop die tegen die scène? Ja, natuurlijk. Doodeng. Ja, ja. Ik bedoel, het was net 21 of 22 of zoiets. Ja, natuurlijk. doodeng. En dan lig je met die man in dat hoor. Ja, ja. Maar hij was heel aardig. Ik vond hem een ontzettend aardige man. En Nico die vond het wel belangrijk om een oogje in het zeil te houden. Kennelijk, ja. <lacht> Heb je ooit uh, het verlangen gehad om te regisseren? Als ik dan hoor hoe je uh, Richard af en toe toespreekt en hoe prettig dat dat hij is. Ik denk niet. Ik weet niet hoe ik dat zou kunnen. Nou, en uh, Richard hoor wel. Ja, ik kan wel adviezen geven, maar dat is iets anders dan dat je de lijn van een stuk precies voor je ziet. En dat je weet wie je daarvoor moet hebben. En. Welke kant je op moet. Ik weet niet of ik dat zou kunnen. Hm. Hoe zit het eigenlijk met het zelfbeeld van Nelly Vrijdag? Dat is vrij laag. <laughs> hè, hè? <Krijgen> het <laughs> dat is een heel oud onderwerp hoor. Van heel lang geleden. En dat verandert ook niet nee, naarmate de, de, de mensen ouder worden. Is dat gezet? Is dat, ik weet niet wat het is. Dus af en toe denk ik, nou, ik kan toch wel wat. Het is toch heel goed. En het is toch heel goed, echt. ja, maar je hebt dat niet en dat. Nee, dat is ook zo, weet je wel, zo. We spraken Henk van der Meijden. Um, en hij vertelde ons dat jij echt de beste bent voor, uh, voor deze rol. En waarom? Ze heeft de levenservaring, de ontroering en precies de goede humor. En ik heb ook aan Nelly gedacht omdat ze veel stress heeft gehad de laatste jaren. Ze zat met dat huis, dat huis daar aan de gracht. En dat viel wel mee, want dat heb ik binnen een half jaar verkocht. dat is dus nog Maar daarvoor was ik natuurlijk wel bang dat ik het niet kwijt zou raken. Want toen kwam net die crisis echt in Vol ornaat opzetten. En het was met pensioen. Dus ik dacht, ja, als ik dan ook geen geld overhoud van het huis, dan is het. Dan houdt alles Heel op. pijnlijk, ja. Dan en moet toen ging en je... doorwerken en geen huis meer. En was dat niet uh, dat fijne blad van voorheen, Henk van der Meijden, dat ik ook nog een foto ging plaatsen van, uh, van het huis? Het zou wel, maar ik bedoel. Van. De, uh, krant, nou ja, ik bedoel, die krant lees ik nu elke dag omdat ik hem krijg, maar. Uh, Nee, dit is niet mijn krant. Maar goed, hij, hij zegt ze zat met dat huis en daarna verhuizen. Want dat was natuurlijk ook nog een punt. Uh, en dat is allemaal niet makkelijk geweest. We zorgen goed voor haar, hoop ik. Er is altijd een band geweest met haar. Ik houd van haar. Nou, ik moet zeggen, ik ben erg gesteld op Henk. Ja, want wat we nu ook zeggen van de ene krant is de andere niet. Maar ik weet niet, dat verhaal ken je waarschijnlijk ook wel... van die journalisten van de Volkskrant. In de tijd dat ik Oliver en ik Nancy ging spelen... Het verhaal ken je ja, vast. Ja, gaan. ja, ja, ja, maar ik weet niet of de luisteraars het nee. verhaal ja, kennen. Goed, ja, goed. Dat, is, is ja. dat meisje, dat was uh, journaliste bij, bij de Volkskrant. Nou, Dat was in die tijd zeker een gerespecteerde krant. En wij waren allemaal heel links en ik zat in de rode haan en noem maar op. En uh, de Telegraaf, dat was echt beneden je stand en daar had je niks mee te maken. En dat was een slechte krant en nare mensen en... Dus echt heel zwart-wit, allemaal natuurlijk. Toen, Zo lag dat toen. En het uh, nou, meisje van de Volkskrant kwam en die vroeg mij naar het inkomen. wat ik kreeg bij Wim Kam. En het was niet hoog, mag ik wel zeggen. Understatement of the Year, maar goed. <lacht> um, en toen zei ik: Ja, ik wil het wel zeggen, maar dan mag het niet in de krant. Nou, het stond breed uit in de krant, terwijl ze beloofde dat ze het niet zou gebruiken. En Henk vroeg mij iets. En uh, toen zei ik, dan mag het niet in de krant. Over Johnny op... Kraaikant ging dat ja, geloof ik. Ja, over de alcoholintake van Johnny. Toen zei ik, nou, ja, nee, daar hebben we het meestal niet over. Ik bedoel, zo. zei, ja, maar ik wil het graag weten. Ik zei, dan mag het niet in de krant nou, tot op de huidige dag. Is dat of, niet dat niet was net in, de in de kant, een periode dat, dat Johnny echt geen druppel mocht drinken. Want dat was dus ook contractueel was dat vastgelegd. natuurlijk heel ingewikkeld. Nou... Dus dat vind ik, ja, dan kun je zeggen wat je wil, maar dan is, is toch Henk van der Meijden in dat geval. Uh, hij hield zijn woord. Fatsoenlijker precies, dan die, ja, die dan, dame. Dan de De Volkshandjournalisten. Uh, ja. Maar goed, de, die band is dus uh, uh, blijven Gebleven, gestaan. ja. En uh, hij had het niet zozeer over de verkoop van het huis, hoor, maar de overgang naar uh, de verhuizing. Want je hebt 30 jaar lang in dat huis gewoond. Ja, hou op. En ik heb, moest van 180 vierkante meter naar 52. Dus wat ik allemaal weggegooid heb en bij de straat gezet... dat wil je niet weten. En het moet allemaal door je handen. En hoe lang ben je daarmee nou bezig geweest? Ja, te hooi en te gras. Ik weet niet hoe lang, maar weken. En wat veroorzaakt dat in, in de mens? Ik bedoel, ik kijk ja. ook wel eens, ik ruim wel eens een kast op en dan... Uh... Ja, dat veroorzaakt een heleboel van... God, ja, maar die is ook al dood. Of, oh nee zeg, daar moet ik dan toch eens achterheen. Ik bedoel, je krijgt een hele waslijst van dingen die je moet doen ongeveer En ook dingen waar je je schuldig over voelt en dingen waar je verdrietig over wordt. En het is één grote kakofonie van uh, kleuren en geluiden die door je hoofd gaan. En er is een liedje uit voortgekomen, hè? Ja, ik vind ja. Wat, ik vind? Nou, ik vind het zo jammer, ik hoorde dat jullie misschien een, een versie hebben ja, van. Maar niet door jou gezongen. Die versie is veel leuker, mooier. Ja, ja ik denk dat het mooier Tuurlijk. is. Maar wil je het nu liever niet laten horen dan? Ik weet niet wie zingt het. Uh, de, de, de auteur van, de, van okay, het liedje. Dan, ja, goed, die, die kan ik het Alexander nemen. de Bruin. Ja, nee, het is een prachtig Ja, We lied. wilden heel graag de versie waarin jij het zingt. Want het is echt maar jouw wij, wij, verhaal wij, wij, wij, aan hem. Dat ja, dat is het niet. Je moet goed op je spullen letten. Ja, maar ik heb het nooit gekregen. Dus nee, gek, hè? Het was echt een hele mooie versie. Wat ik bedoel... Maar goed, waarom laten we het ja, niet horen? Ja, ik hoor? wil het wel laten horen. Het is, een Want het is wel liedje. heel erg mooi liedje. En dan bedenken we erbij dat jij dat dan ja, veel mooier kan zien. Ik heb in mijn leven veel huizen versleten. In zoveel verschillende panden gezeten. In kamers met schotsgeven wanden, in krotten op zolders en panden. Maar nergens was ik zo geborgen thuis als hier in dit warme, gezellige huis. Ik ken alle hoekjes en kieren en gaten, en zwoer ooit dat ik dit huis nooit zou verlaten. Maar ja. Je wordt ouder, de jaren vergaan en straks belt de eerste verhuiswagen aan. Nog één keer dat schouwen, nog één keer die stress. Dan ben ik op weg naar mijn laatste adres. Daar zit je dan. Tot aan je nek in de dozen, net weer een kast vol met troep uitgeplozen. Honderden boeken en foto's en platen, oude tapijten en truien vol gaten. En nu zit alles in dozen van praxis en niemand die weet waar of wat ingepakt is. Tassen vol borden en Mixers en vazen, botten en pannen en kistjes vol glazen. Hier aan de tafel, daar zaten mijn vrienden. Als wij ons met wijn en met bols bedienden, neem nog een slot en ontkulk nog een fles. Ik zie jullie weer op mijn laatste adres. De laatste keer uit als ik mijn deur voor de laatste keer sluit. Het wordt alweer donker, het is bijna half zes. Gelukkig kom ik straks thuis. Sander de Bruin zingt het hier zelf. Het liedje ja. dat hij schreef nadat hij met jou had gesproken. Ja, dat heeft hij mooi gedaan. Hij zingt het mooi. Maar ja. we hadden graag jou dit horen. Het ontroert ja. je ook nog, hè? Ja, het ontroert me ook nog steeds. Het is, uh, ik was ook heel blij met dat liedje. Ik vond het echt fantastisch gemaakt en geschreven. En, en je gaat wel weer met hem en, en anderen. Ja, we gaan die show dus nu in doen. september de Niet Meer Zo Piepshow weer doen. De Twee Niet Meer Zo Piepshow. Ja. Ja. Hoe is het eigenlijk om dat... Nou ja, dat hoef ik eigenlijk niet meer tevrouw als je dat liedje hoort. Maar hoe heeft het je aangegrepen om dat huis te verlaten na dertig jaar? Nou ja, ik dacht ach, dat doe je. Ik had niet zo'n gevoel van dat het nou zo erg was. Ik heb het heel erg onderschat gewoon. Want ik woonde hier, hier recht tegenover de smet vroeger. En uh, daar heb ik ruim tien jaar gewoond. Was dat met het gezin, met Nico Vrijda? Eerst en uh, later dus alleen, met, met Annemarie ook nog. En de kinderen waren, twee van de kinderen waren toen de deur uit, alleen Miranda woonde hier dus nog. Nou, daar heb ik eigenlijk nooit zo'n zo last mee gehad, maar toen we naar de Prinsgracht gingen. Ja, daar heb ik natuurlijk ruim dertig jaar gewoond. In eerste instantie met Annemarie Greuwen? Ja, ook. Ja. Een gigantisch grachtenpand. Ja, 180 vierkante... Ja, uiteindelijk, maar we waren met z'n vieren. En ik heb uiteindelijk iedereen uitgekocht, zeg maar. Want ik, ik dacht, ik heb geen pensioen. Dus laat ik het maar overnemen, dat huis. Dus je hoeft nu ook eigenlijk niet meer te werken? Nee. Je hebt nu gewoon geld om de rest van je leven... Uh... Dat hoop ik, ja. Ik bedoel, kijk... Ik moest nog wel een heleboel hypotheek natuurlijk betalen. Maar... Uh, ik heb wel iets, toch? ja. En dat lijkt me dan wel weer een prettig een heerlijk gevoel. gevoel, toch? En dat je op reis kan, ook al komt ja. het er nu even niet van. Ja. ja, Dan moet je wel even zorgen dat je gewoon niet nou, werkt. Ik moet zo snel werken. mogelijk, want ik word toch steeds ouder... en ik ga meer en meer vergeten en ik word meer en meer onhandig. Dus ik moet echt zeer snel, moet ik uh, gaan reizen. Ja, heb je het gevoel dat de tijd dringt? Ik heb het gevoel dat de tijd dringt, ja, want ik vergeet veel... En ja, dat kan wel zijn omdat ik oververmoeid ben. Dat klopt wel, dit is weer zo. Maar toch, ik moet gewoon zo gauw mogelijk gaan reizen na dit. En wat is dat reizen dan? Heb je dat altijd gedaan? Of is dat iets wat je altijd in je achterhoofd nou, hebt gehad? van de dingen in dan... mijn achterhoofd geweest. van Daar ben ik nog niet geweest. Ik bedoel, Amerika hoef ik niet meer naartoe. Dat heb ik van onder tot boven. Dat wil zeggen Noord-Amerika, heb ik doorgereisd. Maar ik ben nooit in Zuid-Amerika geweest. Behalve Mexico dan natuurlijk, dat soort dikke... En ik wil dus door Patagonië en Chilië of hoe dat heet mag, helemaal naar beneden en dan wil ik... Ik moet en zal Antarctica zien. In je eentje? Ja, desnoods. Misschien kan ik nog vragen of iemand mee wil. Maar ik geloof dat, uh, ik weet, ik geloof dat het heel erg duur is om naar Antarctica over te steken. Maar dat ga ik allemaal wel informeren. Maar dat wil ik absoluut. En wat ik eerst wil doen, is natuurlijk mijn kind bezoeken. En mijn schoondochter en mijn, en mijn kleinkinderen. En je achterkleinkind. En mijn achterkleinkind. En dat wil ik graag doen... In alle rust. Dus niet dat ik na twee weken weer weg moet. Want ik ben nu, voordat we begonnen, ben ik daar dus twee weken geweest. Dat is natuurlijk hartstikke hectisch. Ja, dat is ook niet echt. En, en dan bedoel. Pff, naar de, Japan de, afreizen twee weken, kind in je arm en hup, weer weg. Ja, precies. Nee. Dus ik wil daar gewoon een paar maanden zitten. En als het me niet meer bevalt, dan ga ik naar Bali, want daar heb ik vrienden zitten. Die wonen daar ook al ijzeren jaren. Nou, dat kan ik ook. Als ik wil, kan ik daar een jaar blijven, bij wijze van spreken. Niet dat ik dat ga doen, maar dan kan ik lang blijven. Nou, dan ga ik naar Australië, want dan wil ik iemand opzoeken die, vol die volgens mij nu weer in Nederland is. Dat is Joop Blankezee. Ja, wie is dat? dat is een heel mooi verhaal. Ik was vroeger bij kindercircus Circus Elleboog. Vlak na de oorlog is dat opgericht. Ja, ja. In 1947 waren de Koolmezen op de. Tentoonstelling Jeugd van Nederland en dat was ook het kindercircus van Eat Last. Dus daar werd ik toen ook geïntroduceerd vanwege die koolmeis, want daar was ik dan lid van. En de Koolmees waren de kinderen die, dus de mensen de weg wezen op die tentoonstelling. Ik denk dat ik er twaalf was of zoiets, weet ik veel. Elf? Je woonde en, in 1947 47 was ik elf, ja. Uh -huh. Nou, en uh, daar was ook in dat kindercircus was een jongen, die heette Jopie Blankezee. In de, in de galerij was dat toen nog. Er was toen nog een galerij hier bij het Frederiksplein. En daar repeteerden we. En ik deed ook mee in een toneelstuk, Zwer van het Volk. Dat ging over Zigeuners. Toen al? Ja. En uh, Jopie die, die oefende eerst op een koord op de grond. En toen was er een echt koord zo hoog boven de vloer. 25 centimeter ja. of zo. En het is een hele beroemde koordanser geworden. Jo Blancé. Nee, dat weet je niet. En die heb ik in de loop van mijn leven toch iedere keer weer ontmoet. Daar was ik heel goed mee bevriend. En die woont in Australië, recht tegenover de Great Barrier Reef. En die schreef met kerstmis altijd: Ja, je komt toch nooit. En dat wil ik dus nu wel doen. Je bent nog nooit daar geweest? Nee, nog nooit. En, en je onderhield contact als hij hier eens naar Nederland ja, kwam of zo? Ja. En hij is echt een wereldberoemde koorddanser ja, geworden? Bij circussen. In de wereld? Variété, ja, ook door de hele wereld heen. Jopie ja, Blok. inmiddels ook in de ja, dat dus wil ik geloof niet dat hij, ja, hij zal veel ont... dan, nee, maar <laughs> Inmiddels dat niet is meer. Dus... Ja. Nog even over de politiek. Want uh, uh, we hadden het er net even over. In 2009 richtte je die partij dus op. Red Amsterdam. Ja. 2010 kwam je door al die voorkeurstemmen in, uh, in de raad terecht. Dat heb je een jaar gedaan. Dat was een ja. compromis. Um, Theo uit de Boogaard. Uh, schreef gemalde. de speeches voor jou. Uh, tekstschrijver. Hij is oud radio- en televisiejournalist ook trouwens. Ja. Um, hij zegt: uh, het, het goede aan Nelly in de politiek was dat Nelly er was. Uh, ze trok alle aandacht uh, om haar oprechtheid. Uh, ze is niet politiek, niet diplomatiek, heel eerlijk en oprecht. En haar toespraken trokken de aandacht. Ze werd ja. in debatten ook nooit onderbroken. Nee, grappig, hè? Waar zat hem dat in? Ja, nou ja, je weet natuurlijk wel hoe je een tekst moet brengen, ook je eigen tekst. He, als je op een gegeven moment zegt... ja, u kunt wel zeggen dat en dat en zo en zo... dan moet je wel zorgen dat ze er niet tussen kunnen komen. Dus dan moet je <lacht> doorlullen, zoals dat heet. Ja, dat, dat, dat ging. En als dat dan ook nog een beetje, een beetje met een kwinkslag is... en daar was Theo natuurlijk weer goed in... want die schreef dan die... Uh, die toespraken, nou, daar zaten soms dingen in dat ik dacht... hé, lekker, mag ik even vet uitsmeren. <laughs> Want ze zijn gebundeld, hè, die toespraken? Ja, hij heeft er een boekje van gemaakt. En ja. ik wou je vragen of je een stukje kunt voorlezen ja. uit een deze. van die... Ja, moet je misschien even uitleggen welke um, dat behelst? Het gaat over een de kunstverklaring De stemverklaring was het, was van de kunstschouw. Er moest een kunstschouw komen... En dat is dus een man of vrouw die verstand van kunst moet hebben, die kon dan adviezen geven. Zoiets was het. Voor heel veel geld. Voor heel veel geld. Hele ja, dure, ja, ja. dure liefhebberij. Nou, dat vond uh, Red Amsterdam lees Nelly Vrijdag natuurlijk helemaal niks. Ja. En, en, en dan in de rij? Ja, raad? ik bedoel, Red Amsterdam stemt tegen de voordracht. Omdat we iets tegen deze, niet omdat we iets tegen deze mensen hebben, maar, maar omdat we uh, niet weten wat ze gaan doen en waarom ze nodig zijn. Ja. En dan kost ze ook nog 37.500 euro per stuk. En zoals u weet zijn wij tegen geldverkisten in deze moeilijke tijden. Nou, zal ik dan de rest ja, maar eens ja, voorlezen? Ja, ja, ja. Ik moet toegeven dat ik toen ik de stukken las niet eens wist van een kunstschouw was. Mijn eerste associatie was een nep open haard. Een lelijke schoorsteenmantel. Iets van gips met ornamenten. Met zwarte schoenpoets verfraaid tot iets wat allure moet verbeelden voor de nouveau rich. Toen ik verder las, bleek het ook al niet een schouw in de werktuigelijke zin te zijn. Een onderzoek, een bezichtiging. De geregeld terugkerende inspectie van waterwegen en dijken, zoals de dikke van Dalen het in zonderheid noemt. Het bleek een levend wezen te kunnen zijn. Een persoon die schouwt. Die kijkt dus. Zoiets als een arts, een patholoog-anatoom, die lijkschouwing verricht. Zo bestaat er dus blijkbaar ook een kunstschouw. Iemand die kunst bekijkt. Nou, daar hebben we er honderden van. Die staan dagelijks rijden dik voor het Van Gogh Museum. <lacht> Hou nou toch op met die flauwe keul. Enzovoort. Ja, precies. Wat was je nou in de eerste plaats? Een politica of een actrice? Nou, in die daar raad? was ik absoluut politica. Want ik wou natuurlijk... Uh, uh, uh, uh, graag dat, dat we wat meer invloed kreeg op dit soort zaken. Ja, maar het is natuurlijk ook wel... Eigenlijk is het een gouden combinatie. Hè? Je, de, je moet natuurlijk ook iets heel erg vinden dan. Uh, maar ja. dat je een goede tekstschrijver combineert met ja. een uh, uh, acteur... Ja, dat, is natuurlijk, heel, dat ja. is natuurlijk heel leuk ook om te doen daardoor. Ja. Want als je nu naar Den Haag kijkt, zit daar iemand bij waarvan je zegt... Die heeft inderdaad een. een, een die, die kan het echt goed brengen, even ongeacht jouw politieke voorkeur. Maar iemand waarvan jij zegt. Ja, ze die hebben brengt het heel lekker. weinig humor, hè? ze nemen weinig afstand, vind ik. Uh, ja, ik moet zeggen, ik val altijd in slaap bij al die redenen. <laughs> dus ik zou het niet zo gauw weten, zo'n femke Halsen, Maar ja, ach. Het is geen onzin wat ze zegt. Maar, nee. is dan... maar te weinig humor, zeg je. Ja. En die zit er al niet meer. Nee, die is, die is ja. dan weg nu. Maar, maar dat goh, vind die ik die had wel ook komen. wel humor. Ja, maar niet, niet dat onderkoelde, dat beetje... Je mag Ook al meen je iets ontzettend serieus... dan hoef je jezelf nog niet zo serieus te nemen. Dan moet je wel je mening serieus nemen. Maar ja, hoe moet ik dat nou zeggen? Je kunt ook een zekere afstand nemen tot jezelf. en dan, Ja, wat bijna ja. jouw levenshouding is eigenlijk, hè? Ja, misschien wel. Ja. Want jij doet eigenlijk niet anders de hele tijd een beetje afstand nemen van jezelf. Ja, kijk mij nou, ja. Ja. Ja. ja. Ben je veranderd door dat jaar in de politiek? Heeft dat iets, iets teweeg gebracht bij jou? Nou... Ik denk het eigenlijk wel, maar ik weet niet precies hoe. Daar heb ik zelf nog geen... Ik was verbijsterd dat het goed ging. Ja? Nou, ik was ook een hele harde werker. Ik zat z'n om negen uur op dat kantoor. En ik kwam s'nachts om twaalf uur thuis, hoor. Oh, ja? Stukken lezen, stukken lezen, stukken lezen. Alles, alles bijhouden. En vreselijke teksten die je dan moet lezen, toch? Ja, daar ben ik ook niet van begrepen. Dus ja. dan ging ik weer vragen. Ik moest ontzettend veel bijleren ja. natuurlijk. Want dat métier heb je niet zomaar onder de knie. Daarom zei ik ook, van, je kunt het beter twee jaar doen. Ja. Ik maar, heb wel heel hard gewerkt dat jaar. En, maar waar haalde je de energie vandaan? Ik bedoel, waarom was het zo belangrijk uh, ja, voor je? Ik vond dat ik het goed moest doen. Hm. Je kan niet zomaar een partij oprichten en dan er met, met de pet naar gooien. Dat, uh... Nee, maar goed, je had dat natuurlijk helemaal niet verwacht. Je was een soort lijstduwer. Nou, die, ja, die... nou, ja, nee, niet echt. Ik was geen lijstduwer, want dan had ik niet op nummer twee of nee, drie gestaan. Nee, dat is waar, ja. Maar goed. Nee, je... ik, wou, ik wou ook wel. Dus ik vond echt dat ik het goed moest doen. Maar in die tijd van Anne-Marie heb je toch uh, de politiek ook van heel dichtbij meegemaakt? Ja, maar of... voornamelijk in de Rode Haan natuurlijk. ja. Dat is ook een hele leerzame periode geweest, natuurlijk. Daar hebben we trouwens ook nog een liedje van gezongen... door Nelly oh, vrij ja, ja, ja ja zelf. Zullen we dat nog even laten horen? Dat is gewoon de Rode Haan, dus. Ja. ja. Vind je dat leuk? Ik vind het prima. Brief van moeder aan Hein in de Baaiers. Oh, Herinneren ja. Herinner die nog? Ja. 1972. Dus... Komt-ie. Mijn lieve Hein. Oh, ja. Ze hebben vader vrijdagavond op een handkaart thuis gebracht. Hij zonk ineen bij het werk schooien. Hij zocht al maanden dag en nacht. Er kwam een dokter even kijken. Die adviseerde melk en bief. Maar dat is geen kost voor ons soort mensen. Mijn beste hein, ben jij maar dief. De huisbaas is weer komen dreigen Dat hij ons op de keien zet Hij zei als ik niet kon betalen Dat zus verdienen kon in bed Wat zeg je van zo'n oude smeerlap eer zo ver kwam, ik stierf net zo lief Trouw jij maar nooit en word geen vader Mijn beste haan, ben jij maar dief Mijntje de Geus is gek geworden omdat er oudste jonge Chris bij de manoeuvres in zijn ogen... met buskruid blind geschoten is. Hij mag niet bij de wapens dienen. Wat was het me vroeger toch een grief. Maar ik ben nou wijzer geworden. Mijn beste haan, ben jij maar dief. Ik heb nou een werkhuis voor drie dagen. Aristocratie met ietsje smoes. De jonge heer is bang voor muizen, schrijft versies op de maan en poes. Dan denk ik aan jouw lef en brani, je bolle snuit, je loopt zo fief. Voor jou heet heel de buurt de bever, dag haar van mij, dag jonger lief. Nelly Vrijda, dat is dus uh, 40 jaar geleden, was je 36. Heb je dan een beeld van jezelf? Nee, geen idee. Dat is een hele jonge stem inderdaad. Ja? Ja. En moeder toen al, van drie kinderen? Ja, toen had ik wel al drie kinderen, ja. Want Miranda is nu 45, dus toen was ik 30 toen ik die kreeg. Was dat een gelukkige periode? Als je dit terug hoort, weet je dan nog... Oh, toen was ik. Wel tevreden ja, met het leven? Ja, wel tevreden, ja. Ach. Ja. Ik had het leuk met de kids. En uh, ik vond het ook leuk dat ik hier en daar werkte, dus ja. Er is trouwens een tip binnengekomen van een uh, reiziger die jou adviseert, Chili is supergoed georganiseerd... en je kunt daar prima alleen reizen. Oh, en voor Antarctica leuk. waren er altijd al last-minute-aanbiedingen. Kijk eens, dat is En natuurlijk. die zullen er nu, gezien de crisis, alleen maar meer zijn. Gewoon doen, met een wereldticket... gezien ja. de andere mogelijke bestemmingen die ze ja. noemden. Saludos. Wat leuk, zit ontzettend aardig. Van Ineke Jonge. schoon doen. Ik zou maar snel het wereldticket gaan aanschaffen. Ja, dat doe ik als ik klaar ben. Wat is eigenlijk achteraf, als je nu zo uh, terugkijkt, uh, de, meeste, de, de periode geweest waarin je echt volkomen tevreden was met wat, wat je deed? Was dat een jaar in de politiek of was dat uh, uh, die tijd van flodder? Oef. Of nog langer geleden? Nee, nog langer geleden eigenlijk. Het was heel leuk bij Wim Kan, hadden we pret. En, uh, maar ik heb het in mijn huwelijk ook wel een aantal jaren toch leuk gehad. En Amerika vond ik heerlijk. Acht zijn van die periodes allemaal. Amerika woonde je toen? Met ja, mijn het, eerste kind is in Amerika geboren. Ja. Hoe was dat dan? Want toen werkte hij hey, dus niet? Nee, want ik begin. Kijk, hij ging naar, naar Amerika. Nico Vrijda, de emotieprofessor. En uh, wat was dit voor blik? Nou oh ja, ik leuk. Maar um, jullie moeten het toch een hoop van dus... elkaar opgestoken hebben. Maar um, we waren toen nog niet getrouwd, toen wonen we ja? nog samen. Toen zijn we getrouwd en toen kon ik dus mee naar Amerika. En toen dacht ik, ja, dan wil ik zwanger worden ook, want dan doe ik dat weer niet als ik terugkom en ik moet weer werken. En toen had ik dus een kind, dat was wel erg leuk hoor. Hij is er nog steeds trots op dat hij in Amerika geboren is. Hij is ook een echte Amerikaan. Met het Amerikaans staatsburgerschap. Ja, hij heeft ook Nederlands, Nederlands paspoort. Maar hij is Amerikaans staatsburger. Hij heeft ook jarenlang in de Amerikaanse luchtmacht gezeten. Chief Staff Sergeant oh, of zoiets ja. dergelijks is hij. Hij is gepensioneerd nu. Maar Gepensioneerd? Um, ja, 52, 53, wat is hij? Ja. En... Uh, Nee, dat is, uh, dat is een echte militair. En jij maar werken. Ja, maar dat vond ik ook leuk. En ik heb ook heel lang niet gewerkt, hoor. Het is vele malen, jaren geweest... Dat ik, dat ik vond dat het toch een beetje te druk werd met de kids. En dat toneel, wat heeft dat je gebracht? Of opgeleverd? Ik bedoel, dat verhaal van die toneelschool. Geen fantasie, geen talent, asociaal. Waarom klopte het uiteindelijk wel heel erg, Nelly Vrijda, de actrice... Ja, ik weet het niet. Ik ben, uh, ik ben gewoon ijzeren Heidig doorgegaan met toneelspelen. En ik heb uh, bijvoorbeeld bij humlings Stuurman een paar hele leuke dingen gedaan. En uh, ja, doordat ik ook kon zingen, heb ik allerlei musicals gedaan. Een stuk met Oliver begonnen. En uh, nou, toen later nog weer eens Annie ook bij, Joop, bij, bij Henk van der Meijden... Van alles door elkaar. Ik vond het allemaal leuk. En heel veel cabaret natuurlijk. Ja. En je rolde echt van het een in het ander. Dus is het is nou ja. niet echt dat je zegt, er zit een duidelijke lijn in de carrière. Nee, er is dat carrière. geen lijn in. Nee. Nee. Uh, drie jaar proloog en drie jaar... Uh, wat was het ook weer? Wat heb ik nog meer gezeten? Oh, studio, ja. En dat Macbeth vond ik is er niet van gekomen. Huh? Macbeth is er niet van gekomen. Ja, daar zat ik in. Daar zat je in. Daar zat ik ook in. Maar uh, ik heb ontzettende leuke tijd gehad bij Kees van Neersel... in een toneelgroep studio. Ja? Ja. Vond ik echt fantastisch. En toneelgroep Theater vond, heb ik ook drie jaar gezeten. Kortom, je vond eigenlijk alles wel fijn. Ik vond eigenlijk allemaal wel leuk, ja. Wat komt er op die tegel te staan, Nelly Vrijna? Ja, goede vraag. Ja, hele goede vraag. Je hebt uh, anderhalve minuut om erover na te denken. Nou, ik meld ik. ondertussen even dat zo dadelijk op deze zender... Uh, twee dingen te horen is met... Uh, is dus aandacht voor arbeidsongeschiktheid. Want hoe hard de overheid ook probeert ze weer aan een baan te helpen... het lukt vrijwel niet. Het Sociaal Cultureel Planbureau schreef daar vandaag een rapport over. Althans, dat kwam vandaag uit waarschijnlijk. Straks meer uh, uh, het verhaal van Remy van Essen. 100% afgekeurd in twee dingen. En wat komt er op de tegel te staan? Ja, ja, ik denk toch, hoe eerlijker, hoe beter. Ik denk toch, hoe eerlijker, hoe beter. Toch? Ja, die vind ik want wel daar mooi. Daar heb ik het alsmaar over. De eerlijkheid. Ja, ik vind het erg belangrijk, eerlijkheid. En dat kost je ook geen moeite, hè? Je hebt, je hebt totaal geen angst om uh, uh, niet aardig gevonden te worden. Nou, die angst heb ik wel, maar dan geeft toch de doorslag... Kijk, je kunt... Dat is natuurlijk onzin. Als je, als je eerlijk bent, moet je niet, hoef je niet speciaal eerlijk te zijn... dat je iemand een ontzettende kwetsuur toebrengt. Nee, dat zou natuurlijk belachelijk dat zijn. Dat heeft voor jou... Dat nee, helemaal ik bedoel niet met... een eerlijke houding... Tegenover mensen. Dus dat, het gaat er niet om dat ik precies zeg wat ik van iemand vind. Ik kan ook mijn mond houden, toch? Dat is onzin. Iemand zomaar kwetsen, dat is uh, het laatste wat ik zou doen. Maar eerlijk zijn staat hoog in jouw vaandel. Ver nog? De, de eerlijkheid, openheid, ik bedoel. een beetje open vizier. Geen, stiekem, uh, geen stiekemigheid. Daar hou ik niet van. Dank je wel. Nee, liefrijk. Dank En uh, beterschap? Yes. Dank, mevrouw Vrijda. Dit was aflevering 2492. Morgen praten wij met Auke Hulst over zijn nieuwe roman... Kinderen van het Ruige Land. Tot dan. Radio 1. Hey, NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen. Radio 1 en de Tweede Kamerverkiezingen van 2012.